In Alexandrië vielen daarbij zeven doden. In Cairo kwamen vier mensen om het leven... bij een confrontatie tussen pro-Morsi-betogers en het leger. De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zei vannacht... dat kampen met pro-Morsi-demonstranten in Cairo... snel en op legale wijze zullen worden ontruimd. Sinds het afzetten van Morsi begin deze maand... zitten aanhangers van hem op twee plekken in Cairo. President Obama wil twee gevangenen uit Guantanamo Bay... overbrengen naar hun geboorteland Algerije...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 In Libië is een prominente activist doodgeschoten, waarschijnlijk door een sluipschutter. Het slachtoffer is een advocaat die in 2011 actief betrokken was bij de protesten tegen kolonel Gaddafi. Hij kwam in de stad Benghazi uit de moskee na het vrijdaggebed toen hij in zijn hart werd geraakt. Later op de dag werd in Benghazi tegen de aanslag gedemonstreerd. De advocaat had veel kritiek op de milities die sinds de val van Gaddafi op veel plaatsen in Libië de dienst uitmaken...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 met Nora Romanesco. Uh, goedemorgen en welkom terug bij Boord. Ja, het is uh, reuze gezellig hier met uh, technicus uh, Nico en ik. Ja, we zijn uh, nog fris en fruitig en we gaan uh, richting zeven uh, uur in de ochtend. Dat betekent dat we dus nog drie onderwerpen voor u hebben in de komende drie uur. Mocht u overigens van tevoren willen weten wat we hier in de nacht gaan doen... dan kunt u zich dus inschrijven voor onze nieuwsbrief zoals ik al eerder zei, dat kan via die openbare Facebookpagina... dat is facebook.com woord.nl. En dan klikt u op nieuwsbrief, dan vult u uw mailadres in... waarop u dan uh, de samenstelling wilt ontvangen. En vervolgens moet u dus dat lidmaatschap ook nog even activeren... in het toegestuurde bericht. Mocht het allemaal niet lukken, stuur dan maar gewoon even een bericht... naar woord.vpro.nl met uw mailadres. En dan regel ik het gewoon even voor u. Krijgt dan iedere week op vrijdagmiddag de samenstelling toegestuurd. Het is inmiddels zaterdag 27 juli geworden. En dat betekent nog één nachtje slapen voor Remco Kampert. En dan wordt hij 84 jaar, daarover in het laatste uur tussen 6 en 7. Daarvoor van 5 tot 6 een reis per trein dwars door de savannen van Afrika. En in dit uur Matthijs Vermeulen. Dan weet u misschien niet meteen over wie ik het heb. Het is ook al 46 jaar geleden dat hij overleed. Dat was op 26 juli 1967. De componist en muziekpublicist Matthijs Vermeulen werd in 1888 geboren. Hij was voorbestemd zijn vader de Smit op te volgen, maar een ernstige ziekte maakte hem daarvoor gelukkig achteraf gezien ongeschikt. Hij ging naar het seminarie en ontdekte daar zijn muzikale roeping. Het werd het begin van een roerige muziekcarrière. In een aflevering van het spoor terug uit de serie De Gedrevenen... is hij de hoofdpersoon. Matthijs Vermeulen die vanuit verschillende invalshoeken... en door verscheidene betrokkenen omschreven wordt. En natuurlijk is het programma gelardeerd met muziek van zijn hand. Er is, te midden van de scholen, de stijlen, de manieren... de trucs, de formalismen welke voorbijgaan... met het tijdperk en de conventie waarop ze steunden... altijd één klank geweest die bleef. Die zich niet liet determineren met een jaartal van voor of na Christus. Die stond buiten alle klassicismen of modernismen. Buiten alle tijden en volken. Die onveranderlijk, onverwoestbaar in het leven kwam. Die nooit vermindert en welk stover nooit zal eindigen. Men herkent deze klank onmiddellijk en overal. Omdat hij overal is en onmiddellijk. Men staat er weerloos tegenover. Omdat hij met zijn primitieve en rudimentaire accenten... ingeboren werd in elke ziel. Omdat ieder hem met zich meedraagt. Omdat hij altijd op dezelfde wijs schreeuwde of zong. Vanaf de grottenbewoner tot de mens in onze mechanische eeuw. Het is ook de enige onverbiddelijke, machtige, magische toon. Het is de enige die voor een componist het nastreven waard is. Als de 14-jarige Matthijs Vermeulen op het gymnasium van de Abdij in Heeswijk... gevraagd wordt of hij muzieklessen wil gaan volgen, gaat er een schok door hem heen. Opeens is zijn roeping hem duidelijk... Zijn leven zal voortaan in het teken van de muziek staan. In zijn jeugd is Vermeulen, die op 8 februari 1888 in Helmond als zoon van een smid is geboren, nauwelijks met muziek in aanraking gekomen. Als hij zijn vader vraagt om van het geld dat die aan zijn zondagse borluurtje besteedt... voortaan een piano te huren, is het antwoord negatief. Pas op het gymnasium en later op een belgisch jezuïte en een Latijnse school in Gemert kan hij aan zijn langverborgen roeping uiting geven. Vanwege de muziek ziet Vermeulen op 19-jarige leeftijd af van zijn priesterroeping... tot grote ontsteltenis van zijn streng katholieke ouders... en vertrekt zonder een cent op zak naar Amsterdam. Daar staat het concertgebouw. Daar zijn de muziekbibliotheken en daar wonen de geestverwanten... die zijn muzikale honger moeten stillen. Hoe Matthijs in Amsterdam zijn eerste maanden doorbrengt schreef hij aan zijn broer Christian. Ik leefde er zo alleen en in gelatenheid... dat ge er verwonderd van zou staan als gezaagd me dit te zien verdragen. Mijn ramen heb ik met groen doek overtrokken, op een stukje na. Een middeleeuwse kloostercel, voor mij de minnaar van het licht en van de oneindigheid. Noem het toch niet abnormaal, mijn beste. Hier werk ik, lees ik ik ik. Ik lacher, zinger, zie er de zee, de hemel, de nacht... de oneindigheid, alles. Ik schrij er. Maar wie kan helemaal gelukkig zijn voor zijn dood? Nu heb ik met dit alles vrede. Maar morgen? Ach, alles hangt af van dit enige. Wil de muzie hier zijn? Kan er mijn ziel bloeien? Voelt ge niet dat mijn eenzaam leven me zwaar moet wegen? Ik ben niet ijzerstijk. Soms kan ik niet leven van verdriet. Kunst troost me niet... Er is geen mens die me troosten zal. En bidden had ik afgeleerd. Ondanks zijn armoedige omstandigheden... blijft Vermeulen volharden in zijn vrij verkozen ballingschap. Al snel vindt hij Daniel de Lange... de directeur van het conservatorium... aan wie Matthijs zijn eerste composities opstuurt... bereid om hem gratis privéles te geven. Ook mag hij op kosten van de Lange een concert bijwonen... De enige muziek die hij tot dan toe heeft gehoord... zijn de flarden die hij zomers aan het hek rond de tuin van het concertgebouw op kon vangen... als daar openluchtconcerten werden gegeven. Pas als Vermeulen door bemiddeling van de lange recensies mag schrijven voor de tijd... en later voor de Groene Amsterdammer... kan hij niet alleen zijn echte, maar ook zijn muzikale honger enigszins stillen. Met zijn gedegen recensies maakt Vermeulen snel naam. De vermeide componist Alfons Diepenbrok nodigt hem uit en tussen beiden ontstaat een vriendschap. dochter Thea Diepenbrok, die in 1946 de tweede echtgenote van Vermeulen zou worden, ziet de jonge man regelmatig op bezoek komen. Mijn ouders hadden dus een buitenhuis in Laren en daar is hij ook gekomen en het enige wat ik daarvan weet te vertellen is dat hij een keer met me gevoetbald heeft. Een voetbal had hij aan mij gegeven. <laughs> Hoe oud was hij toen? Ja, dan moet ik een jaar of... Uh, zeg maar tien of zoiets geweest zijn, ja. En ik had een ouder zusje van twaalf, dus... Maar de voetbal was meer voor, speciaal, geloof ik, een geschenk voor mij. Weet u waar hij uh, met uw vader over sprak, ja? Over muziek? Over de... alles, ja. ja. Maar veel over muziek, denk ik, maar dat ligt voor de hand. En over, ja... ja over wat er in Amsterdam gebeurde. Maar over, over boeken natuurlijk, Hij, Mijn vader heeft hem nogal veel boeken geleend... en, uh, en uh, partituren geleend. Hij was altijd arm. Hm. Studiepartituurtjes bestonden er nog niet in die tijd. Dus als je nou een uh, partituur van Maler kocht... dan was dat een heel groot ding, een grote uitgave... Dus het was voor hem uh, gunstig dat hij dat van mijn vader kon lenen. Er dat, dat zijn nog um, opschrijfboekjes waar mijn vader ingeschreven heeft. Wat hij uitgeleend heeft. Dus daar staan ook boeken. Of, uh, uh, over, over Berlioz bijvoorbeeld, de ja. En uh, over, uh, over Bizet, geloof ik. En, uh, enfin, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar uh, hij heeft hem heel veel geleend. Voor Matthijs was uw vader eigenlijk iemand bij wie hij veel kennis vandaan kon halen. Want hij had natuurlijk zelf geen opleiding, dus hij moest alles zichzelf eigen maken. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zichzelf eigen gemaakt. Hij heeft toen enorm veel gelezen in zijn leven. En toen hij jong was en in Amsterdam kwam, toen is hij al dadelijk naar de bibliotheek gegaan... en heeft gelezen in het oneindige. Zelfs tot avonds. Hij had een vreselijke... Verlangen naar kennis ook. Hè? En hij vond zichzelf te, te weinig weten... omdat hij daar uit het Bramense gat kwam, waar hij, waar hij niks geleerd had. Vermeulen's scherpe pen, die hij in 1915 in dienst stelt van de Telegraaf... waar hij chef van de kunstredactie wordt... maakt hem al snel vermaaid, maar ook gevreesd. Zijn kritiek richt zich vooral op het te Duits georiënteerde... en conventionele beleid van Willem Mengelberg... De door Vermeulen in artistiek opzicht bewonderde dirigent van het Concertgebouworkest. Als Vermeulen zijn eerste symfonie, de Symfonia Carminum, bij Mengelberg ter uitvoering aanbiedt... raadt deze hem aan, zonder de partituren blikwaardig te gunnen, om in de leer te gaan bij Cornelis Dopper... Door Vermeulen verafschuwde componist van populaire, traditionele muziek. Als Vermeulen in 1918 zijn kritiek ook binnen het concertgebouw gaat uiten, leidt dat tot een incident dat oud concertgebouwbestuurslid Paul Kronheim in de zaal meemaakt. Vermeulen had al herhaaldelijk in de telegraaf felle kritiek geuit tegen het beleid van het concertgebouw. Dus niet alleen tegen de programmering, nee, dat wou ik uitdrukkelijk zeggen... en ook niet alleen tegen het werk van Dopper. Nee, niet alleen. Want Vermeulen te... was werkelijk een heel ja. grote figuur. Ja, zeker. Iemand van een grote persoonlijkheid. Een man van, een allure, van ja. grote allure. Ja, maar het zat hem bij hem dieper. Het ging hem dus helemaal niet alleen tegen Dopper... maar het ging hem, om een woord van deze tijd te gebruiken... ook tegen de structuur Juist. van het concertgebouw. En daaraan heeft hij uiting gegeven op de matinée van zondag 25 november 1918... toen Dopper zijn Zuiderzee-symfonie dirigeerde. Een werk dat kort tevoren door Willem Engelberg in première was gebracht... en dat toen enorm succes gehad had bij het publiek... maar waar Vermeulen toen al vrij scherp zich over had uitgelaten. Op die bewuste matinée werd dit werk herhaald... voor de pauze... En aan het slot klonk er plotseling een geweldige kreet door de zaal. En zag je die zwarte formeulen met zijn lange zwarte haren staan te wuiven. En die schreefde "Leven Souza, de Massenkomponier. Het was een geweldige consternatie. Het bestuur kwam toen onmiddellijk in de pauze bijeen... om te overleggen wat er moest gebeuren. En het bestuur beriep zich toen op een zeker artikel in het reglement van orde. Ik durf u niet meer precies te zeggen welk... ...artikel het was, maar het kwam er hierop neer... ...iemand die de orde verstuurt kan uit de zaal verwijderd worden. Dus Vermeulen werd verzocht, beleefd verzocht... ...maar toch zeer duidelijk om uit de zaal te verdwijnen. Dat heeft hij na enig protest ook gedaan. Na de pauze speelde Louis Zimmerman het vioolconcert van Brahms, ...en toen Dopper met Zimmerman opkwam, kreeg hij een enorme ovatie... Dit heeft eigenlijk toch nog enkele gevolgen gehad. Want in de week daarop, herinner ik me, was een concert van Cecilia... waar Schmoller, Alexander Schmoller, u weet wel... Ja, de, de violist, de violist. Uh, Solist was. En die weigerde te spelen omdat Vermeulen in de zaal zat. Dus u voelt wel hoe we bewogen toen ook de tijd was, hè? Het incident veroorzaakt ook in de pers grote beroering. Vooral omdat het publiek in plaats van Leve Sousa, het symbool voor muzikale wansmaak in die tijd, Leve Troelstraver staat. De socialistische partijleider die kort daarvoor in de Tweede Kamer de Proletarische Revolutie in het vooruitzicht had gesteld. De commotie brengt Vermeulen nog verder in het isolement. Wel worden enkele van zijn kamermuziekstukken sporadisch uitgevoerd, maar zijn grote wens uitvoering van zijn symfonisch wijk in het Concertgebouw... wordt door Mengelberg consequent gedwarsboomd. Als Vermeulen hem in 1921 zijn tweede symfonie aanbiedt... krijgt hij zelfs geen antwoord meer... en publiceert dan, als laatste wanhoopsdaad... zijn brieven in de Nieuwe Kroniek. Een fragment uit zijn laatste brief... Maartens Dijk, 21 april 1921. Zeer geachte heer Mengelberg. Het is me niet gelukt u over te halen tot een ridderlijke en redelijke daad. Ik zie dat met leedwezen. Niet zozeer voor mij, want gij kunt niet verhinderen dat mijn eerste en tweede symfonie bestaan. Dat ik de derde en wanneer de omstandigheden willen ook de volgende zo goed en zo krachtig mogelijk zal maken. En dat haar waarde niet vermindert door uw afwijzingen, maar voor u. Wat mij van uw entwege gebeurt, zal tegen de fraaie schijn... van het hele Mangelberg-denkboek opwegen. Het valt me niet licht door een enkel, onrechtvaardig, oneervol... machtsgebaar van u uit mijn land gebannen te worden. Mij beschouwd te zien als een outcast die men geen antwoord waardig acht. Het valt me werkelijk niet licht daar ik meen niet u... doch de muziek goed gediend te hebben en nog te zullen dienen. Ik draag deze bittere ervaring ondertussen met vertrouwen op aan het oordeel der toekomst... en beschouw deze zaak hiermee tussen ons als afgedaan. Met de meeste hoogachting, Matthijs Vermeulen. Direct na de publicatie van de brieven vertrekt Vermeulen met vrouw en kind naar Frankrijk... Om in ballingschap verder te werken. Maar ook in het bruisende Parijse muziekleven. vindt hij weinig weerklank voor zijn onconventionele werk. Door gebrek aan inkomsten. verkeert hij met vrouw en drie kinderen. in erbarmelijke omstandigheden. De schaarste contacten met Nederlandse vrienden. verwateren. en daarom moet vooral zijn broer. Christian. voortdurend bijspringen. Matthijs de heus niet uit gemakzucht. maar uit bittere nood. De mare van hun armoede deed de ronde in bepaalde Hollandse kringen. Doch er gingen geen beurzen open. Er waren er die het hem wel gunden. Van subsidie nog geen sprake. In onze dagen zou er misschien een geoactie op touw zijn gezet. Toen beroerde het niemand. De pogingen welke hij zelf in armoede deed bij Nederlandse bladen de NRC, de Telegraaf, het Handelsblad liepen op niets uit. Hij moest toen wel een beroep gaan doen op zijn naaste familieleden. Een andere keuze was er niet. En hij moest wel vanzelfsprekend gaan vinden... dat hij liefdevol werd geholpen door mij, door vader en door moeder. Uit een brief van vader... schrijf eens een hartelijke brief aan uw broeder Thijs... En gedoet doet daar dan zeker wat een papiertje in als kerstgeschenk. Waar hij een hof franken voor op de bank kan gaan halen. En dan weet ik zeker dat ge het kerstfeest met een zalig gevoel zult vieren. Trouwens, hij beschouwde de sommetjes die hij kreeg. Althans de mijne. Niet als schiften, maar als leningen. Vertrouwend op een betere toekomst schreef hij me. De kruidenier vroeg me. Tenminste één betaling. En daarmee is hij tevreden geweest. Ge hebt me dus een grote dienst bewezen. Als je in Holland terug bent, beraadslagen we samen wel over restitutie. Omdat geen enkele Nederlandse krant Matthijs Vermeulen nog als redacteur in dienst wil hebben, bezorgt zijn in Indië verblijvende broer hem in 1926 het Parijse correspondentschap van het Surabaya's Handelsblad. Tot aan de Tweede Wereldoorlog schrijft hij daarin elke week... twee actuele reportages die gretig gelezen worden. De verdiensten zijn echter nauwelijks toereikend om het gezin in leven te houden. Als in 1939 zijn derde symfonie... Onder leiding van Eduard van Beinem in het concertgebouw uitgevoerd zal worden, brengt Thea Diepenbrock, die toen alleen van zijn bewonderaars was, hem een bezoek in zijn ballingsoord. Het huis zag er ook wel heel armoedig uit, maar zijn kamer was gezellig. Um, twee ramen naar het, uh, het zuiden en naar het westen. Heel mooi uitzicht op de tuin, een grote tuin. Uh, zo'n tuin, zo'n Franse tuin met een, uh, een grote hek, nee, muur eromheen. En uh, daar stond een hele, stond een vleugel natuurlijk. Daar stond een grote schrijftafel, ongewoon grote schrijftafel. En uh, boeken natuurlijk langs de, langs de muren... En uh, toen hebben we heel, heel prettig gepraat. Maar dat kwam voor een groot deel door zijn vrouw. Die was vreselijk nieuwsgierig hoe het eigenlijk in Holland was. Want ze hadden helemaal geen contacten. En die vroeg me naar van alles en nog wat. Urenlang. Een hele middag ben ik daar geweest. Tot, uh, van, van, van twee tot zeven of zoiets dergelijks. Hij heeft me ook toen... Die... Die muziek laten zien, lezen, bekijken. Maar uh, hij was terughoudend. Helemaal niet om te zeggen, nou begin ik eens los te barsten. <lacht> Vertel ik eens van allerlei. Nee. Maar maakte die wel indruk op u? Als mens? Ja. <tie> maar dat wist ik al lang. Mm -hmm. Want ik had toch zijn boeken ook gelezen. Dus ik, ik, ik kende hem eigenlijk wel. Mm. En toen is een vrouw die is een tijdje weggegaan. Toen dacht ik, nou, zal ze thee zetten, maar dat deed ze niet. Want daar waren ze veel te arm voor. Dat gebeurde nooit. Ze heeft mogen niet te eten gevraagd, bijvoorbeeld. Hè. Daar, ze leefde heel armmoedig. Um, heeft daar tot zeven uur gezeten zonder iets uh, te eten? Zon, ja, zonder iets te eten of te drinken, ja. Hoe de Nederlandse muziekwereld aankijkt... tegen de première van het technisch zeer gecompliceerde werk... ervaart Thea Diepenbroek bij terugkomst. Toen nog hebben de mensen tegen hem gezegd... dat kan nooit klinken. Op de dag van, van de uitvoering. Dat was verschrikkelijk voor hem. En... Uh, toen heeft hij gezegd, het kan wel klinken de afgelopen. En <laughs> zijn vrouw had het ook, die had een enorme vertrouwen in hem. Zonder, zonder barsje, helemaal enorm vertrouwen had ze. Hoe was die uitvoering toen? Ja, Van Bijlem heeft dat fantastisch gedaan. De rest kwam voor iets te staan waar hij niets vanaf wist. Hè. Uh. Kort, ja, hoeveel repetities zal hij gehad hebben, dat weet ik niet. Maar hij heeft het, hij heeft het heel knap gedaan. dat was natuurlijk niet een ideale uitvoering, dat kan niet. Want het orkest had ook nooit iets van hem gespeeld. Ondanks positieve kritieken blijft het werk tot een eenmalige uitvoering beperkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en ook Frankrijk bezet raakt... worden de levensomstandigheden voor Vermeulen... door het wegvallen van zijn journalistieke wijk nog erbarmelijker. Toch blijft hij optimistisch. Op de dag dat de Duitse legers Frankrijk binnentrekken... en Vermeulen met zijn gezin op de vlucht slaat... begint hij aan zijn vierde symfonie... die hij, rotsvast gelovend in een goed einde van de oorlog... Le Victoire, de overwinningen, noemt. Toch zal Vermeulen tijdens de oorlog nog zware beproevingen moeten doorstaan. Een week na de bevrijding van Parijs... wordt zijn vrouw volkomen uitgehongerd in het ziekenhuis opgenomen. Op die dag begint Vermeulen een aangrijpend dagboek... dat hij ook na de dood van zijn vrouw Annie en zijn zoon Josquin... die als oorlogsvrijwilliger sneuvelt, zal voortzetten. Zaterdag 9 september 1944. Geen briefje vandaag voor mijn liefste. Mijn liefde is wakker geworden. Mijn liefde is dood. Dat was dus de beterschap die je inging op die dag van herstelling. Dat was je genezing. Dat was die grote zekerheid van me. Dat was die nameloze stille vrede in mijn binnenste. Het is waar. Voortdurend zijn we een innerlijke stem. Maar welke genezing vraag je voor haar en heb je voor haar verkregen... Is de dood niet de genezing van het leven? Ik kon die vraag niet van me afschudden. Ze rees op tussen de woorden van elk gebed dat ik voor je deed. Als de dood je genezing, je beterschap is... dan moet het ook de mijne zijn. Ik heb me aan je verpand. Maar ik kan nog niet zeggen of denken ze is dood... zonder dat een martelende huiver mij doorboort. En ik denk of zeg elke minuut ze is dood. En telkens zijn de woorden nieuw, telkens zijn ze onbegrijpelijk. Telkens geven ze dezelfde duizelende schok. Je stierf eergistermiddag, kwart voor zes. Ik schreef op dat ogenblik de trompettenpartij der passage... van cijfer 36 in het eerste deel van mijn vijfde symfonie. Je kent ze reeds als een gedeelte waar is van je geloof. Je behoeft ze niet te horen. En we zullen ze horen samen, jij naast me. Je hoorde ze reeds. Ik ben de tijd kwijt. 23 december 1944. Nee, op één punt, denk ik, zal ik nooit zwichten... Dit. De mens met alle hartstocht voor het goddelijke... met alle toewijding, met alle adoratie... met alle bewondering voor de scheppende geest... moet blijven een mooi dier. Een nobel dier, een trouw dier. Een dier zonder bedrog. Een zorgeloos dier, een goede tierendier, dier. Een sterk dier, een gezond dier, een liefhebbend dier. Een zeer intelligent, een zeer intuïtief, een zeer redelijk dier. Een dier dat de dood niet vreest, maar dat hem schuwt. Een jong dier, een lenig dier. Een dier waarvan alle organen even edel zijn en even perfect. Een dier dat alle hemelse, alle goddelijke eigenschappen bezit en behoudt... welke langzaam verworven werden door de mens. Zo denkend ben ik tenminste zeker dat ik denk in de lijn der schepping. In de lijn van de scheppende geest. Van deze gedachte, liefste, die wij samen verwerkelijkd hebben... nog niet volmaakt weliswaar, want het volmaakte is niet ineens bereikbaar. Van deze gedachte, die wij samen verwerkelijkd hebben... tot in onze kinderen, zal ik nimmer afstand doen. Voor het eerst sinds juni is er wijn gedistribueerd. Ik kan hem missen, want jij bent mijn wijn. Maar als hij er is, waardeer ik hem. Ik heb mijn glas geheven naar jou en gezegd... ik drink dit, liefste... Ter herinnering aan onze goede dagen. Ik drink dit liefste op onze toekomst. Ik drink dit liefste op onze komende hereniging. Zijn broer Christian is een van de weinigen met wie Matthijs in deze periode contact onderhoudt. De ontberingen hebben de levenskracht van zijn broer niet aangetast, zo merkt deze dat dubbele verlies zijn vrouw door uitputting zijn zoon in de strijd heeft mijn broer moedig gedragen hun dood als het ware sublimerend hiervan getuigt een ontroerende brief waarin hij zijn hart voor mij openlegt ik zal deze brief in verkorte vorm voorlezen eerst over zijn vrouw zij was zeer verzwakt Uitgeput door de ontberingen van de oorlog. Zij woog nog nauwelijks 30 kilo. Het beste van haar ontsoen gaf ze altijd aan de jongens. Zij heeft zich vrijwillig opgeofferd. Ik heb later een brief van haar gevonden aan Jacqueline, waarin zij zich definitief offerde. Om 23 augustus lieten de Duitsers een munitieschip springen in de Seine, niet ver van hier, waardoor een massa ruiten versplinterden. Ik stond toevallig voor het raam en kreeg het hele venster met een bons in mijn gezicht. Ik vermoed dat die onverwachte, geweldige davering haar een schok gaf die iets in haar organisme verbrezelde. De volgende dag begon zij te braken. En vanaf dat ogenblik kon zij niet meer eten. Zij liet de dokter halen. Hij wist niets, gelijk alle dokters. Wij hadden niets om haar te verplegen. Geen elektriciteit, geen gas, geen kaarsen, geen petroleum. Zij is in een hotsende vrachtauto naar Saint-Germain getransporteerd. In de klas der onbemiddelden. Pas na drie dagen na haar aankomst is ze radiografisch onderzocht. Zij moest geopereerd worden wegens een vermelding van de onderste maagopening. Zij is geopereerd na in tien dagen niets gegeten te hebben. Ze kon hier bijna niet meer spreken. Zij is niet wakker geworden uit de chloroform. Ik heb haar niet levend teruggezien na ons afscheid voor de drempel van ons huis. Mij wisten niets van haar sterven. Toen Donald haar ging opzoeken, was haar bed leeg. Zij is verlaten gestorven. Ik ben haar per vrachtauto gaan halen. Heb haar teruggezien. Heb haar kist dicht zien schoven. Heb haar begraven. Zo lief was zij. Zo stierf zij. Zij was mijn eigenlijke hart. En mijn ziel. Nergens en nooit... Zal ik haar geleken vinden? En hoe meer ik aan haar denk, hoe meer ik besef dat zij uniek was. Meen echter niet dat ik wat men noemt leed. Het grief me een gevoel dat me onbekend was, wat ik voor alle schatten niet zou willen missen. De hele oorlog door blijft Vermeulen ook corresponderen met Thea Diepenbroek... die hem in 1939 een bezoek bracht. De brieven zullen leiden tot de terugkeer van Vermeulen naar Nederland. Op grond van die brieven zijn we getrouwd. Ik was niet terug geweest. Dus alleen door een schriftelijk contact. Dat moet u eens proberen uit te leggen. U heeft... Door het schrijven van brieven zo'n innige band met hem gekregen? Ja. Hij ook. Mij. Ja? ja. Dat, uh, weet je, dat zijn wonderlijke dingen. Ja. Dat kan je niet over, over nadenken. Dat weet ik niet. Was het uw idee of zijn idee? Eh... Uh, ja, hij heeft, hij heeft dat aan, aan elkaar gekoppeld, eigenlijk. Die twee vrouwen. Maar ga dat eens uitleggen. Je ik... bedoelt, hij heeft zijn overleden vrouw, Annie... ...heeft hij aan u gekoppeld? Als eigenlijk iemand we... die in het verlengde daarvan uh, leefde? Ja... Het werd om zo te zeggen één voor hem, maar het, dat kan ik niet uitleggen, nee. Hoe was dat om hem voor het eerst uh, weer te zien na de oorlog? Ja, dat was, dat was natuurlijk moeilijk, omdat hij zo vreselijk oud er toen uitzag. Hij was er heel slecht aan toe, maar dat is langzamerhand bijgekomen. Ik had me voorgesteld dat we in een taxi zouden gaan naar, naar het andere station. Je moest dus naar een ander station. Maar dat was veel te duur, dus dat gebeurde niet. We gingen op een, een, op een bus. Dat zie ik me nog op, optappen op die bus. En hij ook. Met die vier koffers blijkbaar, ja. En toen waren we langzamerhand al wel heel, heel gezellig met elkaar. Is er niet een moment geweest dat u even heeft getwijfeld... of uw voornemen wel goed was? Nou... Even, dat, we, dat was te, te kort om, om vast te leggen, eigenlijk. Hmm. Dus op basis van al die brieven die u geschreven had... was er toch zo'n gevoel Want, van, van wederzijds uh, genegenheid en een, een band... Ja, dat dat meteen ja. in de praktijk ook echt ja, mee ja, te zijn? Ja, ja. En dat was een prachtige twee jaar een grote boom was daar En daar was hij zelf ook vreselijk dol op in dat in die tuin en daar kon je dan gaan zitten. Dat was een bankje. Nou, dat was dus allemaal heel gezellig. Enfin, die weken waren wel gauw om. Maar toen heeft hij dus uitgezocht wat hij mee kon nemen. En dat was niet veel in die vier koffers. Uh, een beetje... een uh, beetje kleren, heel weinig. Hij had van, uh, van een vriend uit... Uh, Amerika een beetje een pak gekregen en een regenjas, maar heel weinig. En uh, toen zijn we dus met die vier koffers op de trein gegaan. Toen wij in Holland uh, hadden we ook nog uh, bonnen. Maar wat je vrij kon krijgen, dat waren gebakken bokkingen. En ik herinner me nog dat hij een keer tien gebakken bokkingen had gekocht. En die achter elkaar opgegeten had. Zo'n honger had hij toen al. Onder mijn nauwe schedel, in mijn lochste gestalte, in mijn donkere grot... dacht ik me reeds een scheppende geest, een beweger van mij en van mijn wereld. De oorzaak van alles. Het werd, als mens, mijn functie om vrucht na vrucht te eten van de boom der kennis. Om de aard der dingen, van alle dingen te doorvorsen, te ontraadselen. Ik ging naar de dingen welke mijn lichaam nodig waren. Maar met dezelfde hartstocht ging ik naar de overbodige, de ontoegankelijke... Ik ging langzaam, stap voor stap. Maar ik ging overal, in elke richting. Niets ontweek ik. Voor niets deinsde ik terug. Alles wat ik ontwaarde, lokte mij met gelijke krachten. Ik pijnste en overwoog. Ik zocht en speurde. Ik vergeleek. Ik trok conclusies en consequenties. Nooit verzadigd, nooit voldaan ging ik door honderden, door duizenden generaties heen. Tot altijd dezelfde dingen en tot hun raadselen. Altijd volhardend, onvermoeibaar. Nooit te overwinnen. Alle eeuwen door heb ik mijn onderzoek, mijn overpeinzing hervat... gedreven naar dit avontuur. Na zijn terugkeer in eigen land... breekt voor Vermeulen een korte artistieke bloeiperiode aan. Hij voltooit zijn vijfde symfonie en publiceert zijn principe der Europese Muziek, een literair muzikaal essay... en Het avontuur van den Geest, een lyrisch-filosofisch opstel... waaruit het fragment dat u zojuist hoorde afkomstig was. Ondanks al zijn persoonlijke tegenslagen... handhaaft Vermeulen in dit stuk zijn onwankelbaar geloof... in een betere maatschappelijke en artistieke toekomst. MUZIEK Als in 1949 zijn vierde symfonie onder leiding van Eduard Flipse in Rotterdam in première gaat en ook op de radio wordt uitgezonden, is Peter Berman een van de velen die voor het eerst kennis maakt met Vermeulen's werk. Ik ken hem dus uitsluitend als criticus en essayist, maar als criticus en essayist maakt hij een enorme. Uh, indruk op me. Uh, niet alleen door zijn taalgebruik, maar ook door wat hij te zeggen had. Over de inhoud van de muziek. Meestal gaan uh, muziekkritieken en muziekessays over technische kanten van muziek. Over de ontwikkeling van de verschillende compositietechnieken. Uh, over biografische bijzonderheden. Maar hij had het over de muziek in zijn essentie. En uh, dat heeft me erg beïnvloed uh, in mijn denken over muziek... in mijn manier van spelen, hoop ik. En uh, daarna was ik enorm benieuwd wat zijn muziek zou zijn... wat zijn eigen muziek zou zijn. Maar de muziek van Matthijs van Meulen was niet te horen. Ik wist dat hij gecomponeerd had. Uh, maar daar wist ik nog niets van. Ik werd uh, muziekstudent en daarna... Uh, kon ik een tijd niets doen, omdat ik ziek werd. En op mijn ziekbed hoorde ik toen, met een oud radiootje... de vierde symfonie van Matthijs van Beurden. Uitgevoerd door het Rotterdamse Vinoorisch Orkest... onder leiding van Eduard Flipsen. En dat maakte een zo grote indruk op me... dat ik hem een brief heb geschreven. Ik schreef hem dat zijn muziek... werkelijk nieuwe muziek voor me was ongeëvenaarde onge muziek die uh, met niets te vergelijken was. En dat meende ik ook. Ik dacht heel even soms aan de Roussel of uh, aan Stravinsky. Maar verder was dit zo uh, onvergelijkbaar nieuwe muziek voor mij dat, ik, uh, dat het echt een grote ontdekking, even een grote ontdekkingen van mijn leven voor mij was. Het was niet alleen de nieuwe klank, maar uh, het was vooral de psychische inhoud. De gedrevenheid van de muziek en de maken die je erachter voelt. Uh, de uh, dramatiek, de, de lyriek in, uh, in meer uh, verstilde passages. Die uh, zo'n indruk op me maakte. Uh, van de techniek wist ik toen nog heel weinig af, want uh, Vermeer had, uh, voor zover ik weet, nog niet veel over zijn eigen manier van componeren geschreven. Maar ik hoorde wel dat de manier van componeren uh, resulteerde in een muziek die uh, ja, voor mij zijn gelijke niet had eigenlijk. Niet alleen in zijn kritieken in de Groene Amsterdammer... waar hij opnieuw voor gaat schrijven... maar ook tegenover zijn in 1949 geboren dochter Odilia... probeert Vermeulen zijn eigen onafhankelijke filosofie over te brengen. Als wij wandelden, mijn vader en ik, dan vroeg hij me als heel klein meisje al... wat vind je van iets? En Dat kon dus zijn uh, hoe de vlaggen wapperden op straat of... Uh, of welke weg we zouden kiezen. Wel of niet, langs het ei of zo. En dan moest je dat, zo klein als je was, met die middelen die je had... moest je dat uh, stevig onderbouwen. En ben je daar nou wel zeker van, dan. En uh, um, ja, kan je dat wel verdedigen. En dat was zijn manier van opvoeden... Niet zomaar aannemen en wikken en wegen of er nog andere kanten aanzitten. Nee. En of je dan per slot niet uh, te snel iets uh, ja. beweerd had. Wat een klein kind natuurlijk gigantisch ja. doet. En dan zei hij zo, zo, juffertje vind jij dat? Nou, ja, dan, dan moest je met wat ja. komen. Hij liep met mij naar mijn school... Uh, dan bracht hij me dus, als we smiddags weer naar school gingen, dan bracht hij me weg. Nou, dat was een enorme wandeling, want wij woonden aan de Heerengracht... en we moesten helemaal naar de Bachstraat. Mm. En dat is voor kleine potjes is dat een heel end. Ja. Nou ja, tijdens zo'n wandeling van een half uur... kan je natuurlijk heel wat afwerken. Ja, ja. Verhalen van uh, wat juf gezegd heeft, of Marietje, of Jeannetje. En dat werd dus ook uh, afgewogen of Juf of Zanetje daar nou wel gelijk in had, en wel waarom. <tied> Vermeulen blijft ook na de oorlog een geïsoleerd leven leiden. Naast de dichter Adriaan Roland Holst is de communistische schrijver Teun de Vries een van zijn weinige vrienden. De Vries waardeert vooral de onafhankelijke kritische geest van Vermeulen. Toen ik hem leerde kennen, was hij nog, om zo te zeggen, een revolutionaire figuur. En eh, als, je dat nu, als je nu omkijkt want ik ben nu zelf in de tachtig, dan is dat allemaal dan is dat een, een figuur, een persoonlijkheid... zoals ze eigenlijk nu niet meer uh, bestaan. De hele, alle omstandigheden en de veranderde omstandigheden en de geschiedenis... zoals die zich heeft ontwikkeld, en, enfin, brengen niet meer zulke figuren voort. Iemand als Matthijs Vermeulen hoort ook echt bij het verleden. Maar hoort bij die naoorlogse, en dan bedoel ik met oorlog, de oorlog van 1914-1918. Ja. Uh, dat was een generatie inderdaad van, uh, van uh, jonge opstandelingen. Ze hadden niet zo een erg uh, bepaald omschreven politiek doel. Maar ze wilden de maatschappij veranderen. Dus na iedere oorlog heb je dat natuurlijk. Ja. En uh, zij hoorden echt bij die na, eerste naoorlogse generatie. En dat was er een van, uh, van beeldenstormers. Hij was Matthijs Vermeulen. Matthijs Vermeulen vertegenwoordigde dit en dat. En, en zo was het dan. Uh, en hij vertegenwoordigde dan een hele... Een, uh, ja, een uh, vernieuwende, een, een vernieuwingsdrang uh, in de muziek. Dus in de kunst, maar dan speciaal in de muziek. Uh, een vernieuwingsdrang die zich ook, ook uitstrekte tot zijn visie op de maatschappij. Maar uh, het, had, het nam geen bepaalde politieke vorm. En zeker geen, wel misschien politieke, maar geen partijen vormen of groepen of zo... En nou weet ik niet, dat heb ik hem nooit gevraagd. Maar ik had, heb dus zelf in mijn leven, heb ik het wel eens betreurd... dat ik geen school heb gemaakt. Dat klinkt een beetje hoogmoedig. Maar dat ik bij wijze van spreken een aantal jongeren had gehad... die ook mijn hele idee en zo verder zouden hebben gedragen. Hm. En, en ik denk dat ik heb zo'n vermoeden... maar dat zijn allemaal vermoedens... Dat Matthijs Meulen dat eigenlijk ook wel een beetje heeft gehad. Dat hij eigenlijk wel. Uh, ook wel school had willen maken. Hij werd dus door de ingewijden hoog gewaardeerd. En werd hij erg. Uh, ja, werd, die, werd hem toch wel. die bewonderden hem toch wel. En zo. Maar hij was dus. aan de andere kant was hij weer, denk ik, weer te eigenzinnig. En ja, en dat klinkt dan misschien gek, toch weer een te grote individualist... om, uh, om veel uh, andere mensen mee te trekken in zijn spoor. Na een in de waarheid verschenen artikel van zijn hand tegen de atoombewapening... houdt Vermeulen in 1955 op verzoek van Teun de Vries in de beurs van Berlage... een toespraak tijdens de eerste grote bijeenkomst in ons land tegen de kernbewapening... Een fragment uit deze toespraak waarmee Vermeulen voor het eerst... een massaal publiek als gehoor heeft. Alle wapenen die aan de atoombom vooraf gingen... zijn relatieve wapenen geweest. Wapenen tegen welke de mens nog een kans overhield om zich te weren... te dekken, te verdedigen, om eraan te ontsnappen. Een uiterst geringe kans soms, maar altijd nog een kans. Wanneer op dit ogenblik een H-bom viel bij het Leidseplein zouden de volgende seconde... heel Amsterdam en alle Amsterdammers... in een reusachtige wolk van hete stof omhoog stuiven. Ook de meest argeloze kindertjes. Wat sluit dit in? Wat wil dit zeggen? Wat volgt daaruit? Het betekent dat er gedurende dit ontzettende ogenblik in Amsterdam... in een zeker punt van ons zonnestelsel, in een punt van ons heelal... Geen recht meer zou zijn, geen rechter, geen onschuld, geen behoeder der onschuld, geen onderscheid meer tussen schuld en onschuld, geen genade, geen hoop zelfs op genade, geen meedogen, geen hoop zelfs op meedogen, niemand bij wie men in beroep kan gaan, nergens, geen bestuur meer, geen waker meer om enkele ideeën te redden die waarde hebben en zonder welke de wereld waardeloos wordt, geen God meer, zelfs niet de schijn van een God. Alles bij gevolg wat de mens sinds mensenheugen is gedacht, geloofd, gehoopt... ...nagestreefd en bemind heeft, wordt door die H-bom uitgevaagd... ...en zakt weg in het niet. Alles. Alles. De godsdienst, de filosofie, de theologie, de kunst, de wetten van heden, verleden en toekomst. Alle menselijkheid wordt hersenschil. De atoombom is een wapen anti-leven... De atoombom is een wapen anti-god. De atoombom is een wapen anti-mens. De laatste jaren van zijn leven werkt Matthijs Vermeulen... in volstrekte afzondering aan nieuw muzikaal werk. Veel erkenning zal hij tot aan zijn dood in 1967 niet krijgen... Zijn eerste symfonie wordt pas in 1964, 50 jaar na het ontstaan... voor het eerst volwaardig uitgevoerd. Zijn laatste, zevende symfonie, Lofzang op de Toekomst geheten... wordt drie maanden voor zijn dood uitgevoerd... als Vermeulen al zwaar ziek is en de uitvoering zelf niet meer kan horen. En ook nu nog is zijn werk slechts in kleine kring bekend. Tot slot Peter Berman en dochter Odilia over de verwevenheid van Vermeulens artistieke en maatschappelijke opvattingen... waardoor hij een unieke plaats in de Nederlandse muziek blijft innemen. Hij beschouwde zijn muziek als uh, de muziek die een synthese vormde... Tussen, van de uh, verschillende uh, muzikale stijlen die in het verleden waren geweest. Een vrij logisch... Punt eigenlijk waarin dat uitmonden uh, gaan vanuit eenstemmigheid naar een steeds complexere uh, harmonische structuur, uh, melodische structuur, ritmische structuur, waarbij je dan weer het ene element, dan weer het andere element, uh, op de voorgrond werd geplaatst, maar waarin het, uh, de basis van de muziek, namelijk de melodie waarin de ziel zich uitdrukt... het moment waarin uh, datgene wat de persoonlijkheid te vertellen heeft... Uh, het meest tot uitdrukking komt... waarin de melodie uiteindelijk het uh, belangrijkste element zou vormen... en dan niet een eenstemmige melodie gebaseerd op een aantal akkoorden, maar een samengaan van een heel aantal melodieën... die met elkaar uh, een gedachte, een idee zouden uitdrukken. In principe echt democratische en menselijk sprekende muziek. MUZIEK Hij stond ten opzichte van het chromatisch totale materiaal... Um, in dienst van de expressie, in dienst van het gevoel... en niet vanuit een door de ratio beheerst systeem. Omdat hij het gevoel had dat zijn muziek... Um, elektrificerend werkte voor mensen en ze dus kon helpen. Ja, ze kon opladen, als het ware. Want als ze de muziek gehoord hadden... in de, de verschijnselen die hij in zijn hoofd had... ik weet niet of die ooit al geklonken heeft. Ik vermoed van niet. Maar ik denk dat hij dan hoopte dat ze met, met meer vitaliteit... en met meer kracht, eh, bij wijze van spreken, de concertzaal uitkwamen. U heeft geluisterd naar een aflevering van het Spoor Terug uit de serie De Gedrevenen over componist en muziekpublicist Matthijs Vermeulen. Presentatie Arie Kleijweg, productie Nienke Vijs, samenstelling en interviews Marnix Koolhaas. Matthijs Vermeulen, hetgeen eigenlijk het pseudoniem is van Matthias Christianus Franciscus van der Meulen, werd geboren in 1888 en hij overleed op 26 juli 1967. De Matthijs Vermeulenprijs is de belangrijkste... Nederlandse compositieprijs. Vernoemd naar de in 1967 dus overleden... symfonisch componist Matthijs Vermeulen. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst kent de prijs jaarlijks toe. De prijs is na 2004 opgegaan in de Amsterdamprijs voor de Kunsten... en in 2009 weer in ere hersteld door het Fonds Podium Kunsten. En sinds 1986 is er voor jonge componisten... een Matthijs Vermeulen aanmoedigingsprijs. Dit is Radio 1. U bent de gast bij VPRO's Woord. En ik heb hier in mijn handen een envelop, de gesloten envelop... zo noem ik het dan maar even, want hij is nog dicht. En um, wie weet komt de componist van hetgeen hierin zit... ook wel in aanmerking voor een aanmoedigingsprijs. Ik ga hem even openmaken. Het is een envelop met een CD daarin. Dat voel ik eenvoudig weg. En hij is afkomstig. Wacht even. Pak hem even zo. Afkomstig uit de Verenigde Staten. Ik Weet niet precies wanneer hij verstuurd is, maar volgens mij een paar weken geleden. En dan heb ik hier inderdaad een CD in mijn handen. En dan vraag ik aan. Uh, nou, <laughs> Nico. Ik mag zijn achternaam even niet zeggen. Aan Nico vraag ik dan of hij eventjes de CD wil meenemen. Alsjeblieft. Nico de technicus is dat. En dan ga ik even kijken waar dit over gaat. Dylan Sneed Texodus. DylanSneed.com. Even kijken. Um, we gaan even heel kort zien waar dit over gaat. In a sense, American songwriter Dylan Sneed... has been working on his latest album... Texodus his entire life. In 2008. Uh, in Austin, Texas geboren. Uh, die ging toen weg voor een trekking across the country, dus even door het hele land trekken. En toen kwam hij in een uh, heel charmant dorpje terecht... in Hartsville, South Carolina. En in de daarop volgende jaren zou hij nog meer reizen... en dan vervolgens het uh, schrijven aan dit album gaan afronden. Nou, we hebben het dus uh, voor ons. Even kijken, wat zullen we doen? Het is uh, drie minuten voor vijf. Uh, we gaan zo meteen verder met woord, hier op Radio 1. En in het volgende uur... Kunt u gaan luisteren naar... Uh, even kijken. Remco Kampert. Nee, dat is, een, dat is een uur te vroeg. Dat is een uur te vroeg. Ah ja, de Roek van de Savanne. We gaan op reis in Afrika. Nou, Tot die tijd gaan we luisteren naar welke track zullen we doen. Um, Love You Like I Do. Twee minuten 51. Ja, dat is um, track vijf. Die gaan we nu starten. En dat is dus van Dylan Sneed. Tot zometeen. I don't love you like you love me. Love you like I do. It may not be what you dreamed of or what you're gonna do. Close your eyes and cross your.